Clemens Peters met het NOS Journaal. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 174 mensen omgekomen bij rellen na een voetbalwedstrijd. Tot dusver stond het dodental op 129. De meeste slachtoffers vielen toen paniek ontstond nadat de oproerpolitie traangas had gebruikt in het stadion. Dat gebeurde toen supporters na afloop van de wedstrijd het veld bestormden uit boosheid over het verlies van hun team. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen... omdat er nog veel mensen zwaar gewond in het ziekenhuis liggen. Het is nu al een van de grootste voetbalrampen uit de geschiedenis. Vandaag mogen zo'n 156 miljoen stemgerechtigde Brazilianen... een nieuwe president kiezen. De strijd zal vooral gaan tussen twee aardsrivalen... De zittende ultra-rechtse president Jair Bolsonaro en de linkse oud-president Luis Lula da Silva. Volgens recente peilingen staat Lula aan kop op ruime afstand gevolgd door Bolsonaro. Als een van de kandidaten vandaag meer dan de helft van de stemmen krijgt, wordt hij automatisch president. Als dat niet gebeurt, dan volgt er op 30 oktober een tweede ronde. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. Ariep maakte haar vertrek gisteravond bekend in een verklaring op Twitter. En daarin spreekt ze van aanvallen op haar waardigheid. Het weer geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. Na het weekend vaker zonnig en droog en dan volgen ook hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Maar dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedankt om hartelijk voor. En deze week heb ik ook nummertjes van voor 1930. Eigenlijk een beetje de voorlopers van, uh, van de muziek uh, vanaf begin 1900. En als opening je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis David met een beetje nog wel oudje. Opname 1928 en de volgende artiest is Albert Bolhuis, geboren in Groningen op 29 april 1879 en overleden in Rotterdam op 4 december 1920. Hij was beter bekend als Albert Bol, was een populair humorist, conferencier en couplet -zanger uit het begin van de 20ste eeuw. En uh, Albert Bolhuis werd door Henry Terhal ontdekt en speelde in de eerste revue van Terhal. Daar had hij onder, op, uh, onder de naam Albert Bol zanger van actuele liedjes en voordrager van komische bedoelde monologen. En Daarnaast had hij een eigen gezelschap dat de namen Albert Bols ensemble droeg. En in 1908 maakte Bol zijn debuut als Hollense coupletzanger en humorist in Scala, dat was in Den Haag. En u hoort hem nu met een opname 1908. Albert Bol met naar het vliegterrein. Er stonden plakaten op hoeken van straten, stond werd ook gedrukt in de krant. Dat voor onze ogen zou worden gevlogen door de beste vliegers van het land. Ik zei tot mijn vrouwtje, mijn katje, mijn mouwtje, daar moeten wij zeker bij zijn. Zij kocht een zakvaartjes en ik nam twee kaartjes en zo stonden wij op het terrein. Wat heb ik verloren? Wat had ik plezier? Is er weer een zo'n luchtvliegerij? Ben ik zeker weer van de partij? Hoor, oh, mensen, dat moet je zien. We vliegen met zo'n machine. Hoera, was je eenmaal erbij? Roep je allen met mij. Leven de vliegerij. Ze stonden te dringen, te rukken, te wringen. Mijn ribbenkast werd uitgekraakt. gekraakt. Mijn vrouw werd gegrepen, gepakt en geknepen. En ik was haar in katwijn geraakt. Maar eindelijk werd rustig de muziek. Speelde lustig het refrein van een vrolijke mop. Het machine stond te snorren, ik ga mijn vrouw een paar hoe Hoera, dat heeft mij malen nog. Wat heb ik van Wat Dat had ik plezier. Is er weer een zonder Dan ben ik zeker weer van de partij. Nou, mensen dat moet je zien. Een vliegen met zo'n machine. Hoera, als je eenmaal erbij roep je allen met mij. Leven de vliegerij. <middels> Mijn vrouw riep haar zand die kijk man nou ie het terrein en hij vliegt naar de stad. Ik brulde nog even een lang zal hij leven en toen hadden we het pretje gehad. Het was werkelijk prachtig maar voor onze macht, van mijn bord meneer was wat gehad. Mijn vrouw riep bewogen, komen en stromen, die zijn er finaal afgetrapt. <lacht> wat heb ik geloven. Wat had ik plezier? Is er weer een zondagvliegelrijk? Ben ik zeker weer van de partij? laat mensen dat moest je zien. We vliegen met zo'n machine. Hoera, als je eenmaal erbij roept, je allen met mij. Leven de leven De tijd van de leer.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 Luister eens, ja, je bent een schattig kind, maar je hebt geen zwakke zijn, ik kan toch niet helpen dat ik jou verrukkelijk vind, maar jij doet geen medelijk.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 Dat moet je niet doen, Amalia, zo'n heerlijke zoen, Amalia, doe aan je zieltje, het is geen schaar. Als het haantje van je buurman op het draait, dan begint een nieuwe dag. Vader, Peet, de vader tijd, de blokken wijzer draait, moeten ieder aan de slag. Wanneer de dag begint, zorg voor een goed humeur, dan komt de dokter nooit meer aan je deur. Zing een trollend liedje als je opstaat, en wat wanker met gelach. Zing een trollend liedje als je opstaat, want dan heb je een goede dag je olle trouwe wekker af, zeg dan niet o, oh, wat heb ik nog een maf. Zing een grote liedje als je opstaat, want dan heb je een goeie dag. Zing de allerliefste slagers bij de waterkraam, in de douche, zelf al in het pad. Zing desnoods het standaard nummer, laat de klok maar slaan, maar je zingt. Het geeft niet wat, zo zolang je kunt, altijd je vrolijkheid. Je bent je stemming vol, genoeg weer kwijt. Zing een vrolijk liedje als je opstaat en wordt wakker. Zeg dan niet, oh, wat heb ik nog een macht. Zeg een rood liedje als je opstaat, want dan heb je een goeie dag. Als je eventjes je ogen naar de dus spiegel richt, of een dat je moet zijn Rimpel dan van je gezicht met een onbewekt refrein. Vries altijd goed, blij. Zet alle zorg opzij. En heb je ooit verdriet? Denk aan dit lied. Ik kan niet wool hebben nog een Zingen het voor een je Wat dan hebt je? de muziek van Alex de Haas met Zing een vrolijk liedje, een opname uit 1950. En daarvoor Albert de Boy, met Dat moet je niet doen, Amalia. En dat was een opname van tien jaar eerder, namelijk 1940. En de volgende artiest is Pierre-Jean-Karel Wijnobel. Geboren in Leiden op 5 augustus 1916 en overleden in Amsterdam op 9 januari 2010, was een Nederlandse componist, tekstdichter en muzikus. Hij werd vooral bekend door de vele liedjes die hij schreef. En zijn bekendste mijn eigen compositie was, ik wil klapperd melk met uh, suiker... Ik wil klapper melk met suiker van het Ambonia Serenades. En ook maakte hij succesvolle vertalingen. Zoals een muis in een molen, natuurlijke Rudy Carell. En Willem wordt wakker van de butterflies en zegt niet nee van de fouragio's. En in de bus van Bus Naar Naarden van de Skymasters. En u hoort hem nu als de Ambonia Serenades met ik wil klapper tand met suiker. De plaat waar hij mee doorbrak. Ambon een meisje waar iedereen van zingt.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 Suiken, want iets anders lust ik niet. Ze wil geen appelsap of limonade. Teer en koffie, laat zijn staan. Klappen, klappen meld met net want iets anders lust ik niet. Ze is nu 18 jaar een jongen is gekomen En hij hoort veel van haar Toch als hij met haar uitgaat Is hij niet erg content Steeds als hij om een kus vraagt Zegt zij op dat moment Ik wil klappen ik Klappen ik ik wil ik melk met suiker Want iets anders wil ik, ik niet ik, ik, ik, ik wil, ik ik wil, ik ik ik wil klappen Klappen met suiker Iets anders wil ik niet. Ze wil geen op of limonade De en koffie laat zij staan. En chocolademak of oer en een smaken haar als liever klaar. Ik wil klapper, klapper, melk met suiker, want iets anders wil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 Gaan. Laat nu je speelgoed tot morgen staan, straks brengt Klaas vaak je naar een spookjesland. Nu ga! Klokje zeven heeft geslagen, is het tijd voor de kleine held? Wordt hij door man naar het bedje gedragen nadat eerst een spookje is verteld? Kom, kleine man, je moet slapen. Laat nu je speelgoed tot morgen staan Straks brengt Klaas vaak je naar een spookjesland ...van 7 uur. Dat was een opname uit 1957. En daarvoor hoorde u de Annabella's met Als je trouwt, trouw dan uit liefde. En dat was een jaar eerder uit 1956. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de Badplaats Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En ook af en toe uh, plaatjes die voor 19.30 zijn... minst de kwaliteit nog een beetje redelijk is. En natuurlijk, uh, als u het programma gemist heeft of u wilt nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En de volgende artiest is een dame, Anna Maria, roepnaam Annie Palme... geboren in Amuiden, op 19 augustus 1926 en overleden in Beverwijk... 5 januari 2000 was de Nederlandse zangeres. En ze werd bekend als Annie Palme en ook als 3K van de Boertjes van de Puten. Haar voornaam wordt vrolijk altijd als Annie gespeld, ook op haar eerste platen. Maar officieel is het niet IE, maar met een lange ei. U hoort er nu met een opname 1958. Annie Palme met Ik zal je nooit, nooit, nooit meer vergeten. Ik zal jou nooit meer vergeten.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 wordt zijn burgemeester vrouw. Stel u voor rust, mijn heer de burgemeester. Alles gaat goed zoals het moet. We hadden gisteren enkel wat te kampen met een klein beetje spoed. Alleen u geen ben ik verloren die boodschap vind ik vreselijk lam toen gode laat me nu vlug eens horen hoe op dat feitelijk zo kwam stel u gerust mijn heer de burgemeester alles gaat goed zoals het moet de geitenstal ging gisteren op in vlammen het was één vuur één vond, één gloed. Eerst moest uw huis eraan gelopen De vlammen waren niet te dopen. Het brandde af van onderen tot boven. Dat hou maar moe, alles gaat Alom Al om mijn woonhuis ben ik verloren Ik ben van schrik, haast drie land De bodem laat me nu vlug in horen Waardoor dat ongeluk zo kwam, stel u gerust, mijn heer, de burgemeester, alles gaat toe zoals het moet. Alleen het raadhuis, grenzen aan uw volkijken, was oorzaak van die tegenspoel. In het raadhuis branden het eerst even, ik zag nooit zo'n puur gloed in mijn leven, Geen steen De veldwachter heeft eerst gehikt, toen is hij in de rook gestipt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is nog burger, waar een keer van het afgebrande dorp, mijn heer, Wees weer gerust, mijnheer de markenbeester. Meer is er niet. een lieve vrouw waar ik beslist heel veel van houd maar als ik naar Chris Kelly kijk is meer daarom ben ik, ik vraag de man die alles doet en later kan ik wil u wel vertellen wie dat is de maha Maharaja heeft mooie vrouwen satja ze zitten op een reitje voor de deur de Maha Maharaja heeft mooie vrouwen, satja Zo'n man maakt van zijn leven heus geen Hij heeft maar voor het kiezen, er twintig tegelijk Ik heb direct al ruzie, als ik naar een ander kijk De Maha Maharaja heeft mooie vrouwen, satja Ze zitten op een rijtje voor de deur Is onbegrensd, het geeft niet wat voor diep wens Geen zwart kastanjebruik, platinablot Met een staart of permanent Met veel of weinig temperament Met ziek of een pruimenmond De maha Maharaja heeft mooie vrouwen Satya. Ze zitten op een rijtje voor de deur de Maha maharaja heeft mooie vrouwen zat, ja, zo'n man maakt van zijn leven heus geen sleut. Hij heeft maar voor het kiezen uit twintig tegelijk, ik heb direct al ruzie als ik naar een ander kijk. De Maha maharaja heeft mooie vrouwen zat, ja, ze zitten op een rijtje voor de deur. De Babies of de Babies met de, de Maharaja. En daarvoor hoor u Auguste Laat met Alles gaat goed. En dat was een opname 1936. En al die, deze muziek die u hoort is beschikbaar gesteld door Core draaier. Elke week uh, komt hij langs met een hele berg met uh, muziek. En die zoeken we dan uit. En die draaien we dan voor u in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Reis terug in de tijd. naar Nummers die u eigenlijk nooit meer hoort op de radio. En de volgende artiest is Benny Vrede. Pseudoniem van uh, Benoni Roelofs. Geboren in Amsterdam op 17 februari 1913 en overleden in Loosdrecht op 25 januari 1975. Als een Nederlandse componist, conferentier, zanger en tekstschrijver. En u hoort hem nu, ben niet met de politie is je beste kameraad. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen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 Je hond is weggelopen of je bent iets anders kwijt. De politie gaat het zoeken en die vindt het haast altijd. De politie is mijn beste kameraad. Want hij staat je altijd bij met raad en raad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad.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 Inderdaad, de politie is mijn beste kameraad. Ik heb naast een leuke ontmoeting gehad Net wel met een beeld van mijn dame Ze was heel charmant, wat je noemt echt een schat Dat zal zelfs mijn tanden veramen Ik vroeg om mijn dans, ze zei zacht heel graag Dus stelde ik haar maar meteen deze vraag Waar, waar, waar heb ik jou al weer gezien? Ze lachten dus spontaan, dat kan ik heb een goede positie Ik heb al een jaartje een pracht van een baan Agenten van mogens politie Ik hield u laatst aan, u reed zonder licht Ik gaf u een bond want dat is zo m'n plicht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 ik wil nog een man. Ik houd dus op met al die kwaadste brieven schrijven. Want ik ben verloren. Wat schrijf je nu al weken? Je noemt me een engel, een soes. Maar heus, ik ben niet voor de poes. Wat wou je me vragen? Wat ben je van plan? Ik zeg, je bent Ik wil nog je man. Al dus op met al die waaste brieven schrijven. Want ik ben beloof nog wat te blijven. Dus ik weet niet wat ik nog. Je hoofd, uit je hoofd, je wat jij jezelf is, hebt beloofd. Want mij ben je te verlegen, en daar kan ik niet tegen. Je blijft maar steeds weer mee. ik schrijf jou precies wat ik meen. Wat wou je me vragen? Wat ben je van plan? Ik zeg je bij ik wil nog een man Houd dus op met al die dwaarse brieven schrijven Want ik wens voorlopig nog wat vrij te blijven Dus ik weet niet wat ik nog veel liever zou Dood in vader vond dat ik niet zou Het was blonde jopie met wat wou je me vragen. En daarvoor een opname 1957. Blauw baardjes met waar? En de volgende artiest is Emilius Wagemans. En de artiestenaam kent u waarschijnlijk misschien. Bobby Benny, geboren in Sint-Niklaas op 28 mei 1926. En al overleden op 29 maart 2011. Was een Vlaamse zanger en musicalster. En hij is vooral bekend van zijn is Waar en Wanneer. Houd toch van mij September en Gouden Roos. Ik heb een andere plaat gevonden. Een opname 1955. Bob Benny, nu op de radio met Geef aan je vrouwtje. Geef aan je vrouw, je haven toe. Het is niet voldoende lief met een zoen, er is iets anders dat je af en toe moet doen. De molen draait, wijl de wind steeds zakken de wieken zwaait. En als hij draait, hulp voor mond omdat hij niet kan. Hij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk met dienst. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot ding die kleine blonde Marian. Als een jongling haar in de ogen keek, werd Marianne rood en de naar bleek, omdat hij niet wou dat ze trouwen zou, een kleine blonde Marian. Menig jongling wou haar, haarne tot zijn bruid. Voor voordat zij ja zei, smeet papa hem eruit. Zij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk meteen. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die kleine, kleine bonden Marianne. Marianne. De molen draait, bijel de wind nog immer de wieken zwaait. Hij draait en draait. En Marian die wordt oud en krijgt geen man. Ze was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk met deel. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die kleine blonde Marian. Ze was vaak verliefd, toch had veel verdriet. Altijd klonk het weer, trouwen mag je niet. Want geen die je is toch goed genoeg. Voor jou mijn kleine Marian. Jaren gingen heren.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 Ja, we gingen terug in de tijd in 1937 was Bob Scholte met de kleine blonde Marianne. En daarvoor hoorde u Bob Benny met Geef aan je vrouwtje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag of volgende week. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog even Coordraaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie auto hollandstaande muziek. Ik wens u zometeen veel plezier met de ZFM Jazz. En ik laat u achter nog een mooie plaat van Bob Scholte, Een vrolijker, het is oké okay. en misschien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 Geen zorgen voor is oké. Okay. Ik maak bed en geniet. En waar er wat op beslist. Ik blijf steeds op die Dit is oké, okay. ik zit nergens meer in, ik ben als u het nog niet wist, wat je noemt optimist. Dit is oké, okay. is de spreuk voor vandaag, dit okay. is oké, Een goede op Voor mij is alles gelijk, of ik arm ben of rijk. Want zolang als ik maar lach en dan krijg je mijn humeur niet sterk En de rest daar heb ik maar in aan en dat is mijn grootste geluk Is geen okay. nooit geen zorgen verdriet is okay. Ik maak pret en geniet en wat het lot op beslist Schoot om het gebruine ziet heel de dag maar op zijn paard de en en zijn hand. Maar s'avonds als maandje glinster, en het werk dan weer is gedaan. Dan zegt de klok, vooruit mijn vriend, die moet je slapen, gaan, sigaretten en kauwen." De lucht van het leer, de zon en de brevi, zeg wat jij nog meer? Zinkerrechten en kougoen, een nacht zo, een een kans nu bij het maanlicht, dat is mij al een zwaar. Want dat is al, ja, bijna al, waarvan een kougoen tot avondrood. Ik ga in ik kou kom De lucht van het licht Tot een lief meisje Zeg, wat wil jij nog meer? Zo'n cowboy is wilde de westen, Is zo op wat avontuur Daarom ligt hij bespaald op de, en raakt wat open. Dan drijft hij naar zijn regolen, en vliegt het hier in de lucht. Paar... En paard verruf en is voor lawaai geblucht. De lucht van het meer, Ook een klopte lief meisje. Zeg, wat wil jij nog meer? De de tijd van de leer